Gestart. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 2 uur. Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Het Openbaar Ministerie begint een rechtszaak tegen Jelle Brandkorstius voor smaad. Het heeft te maken met tv-producent Gijs van Dam. Brandkorstius beweerde in een eerder artikel in Trouw dat Van Dam seks met hem heeft gehad, terwijl hij dat niet wilde. Van Dam deed daarom vier keer aangifte. Over tien dagen wordt de zaak behandeld. In Utrecht is vanmiddag een ongeluk met een hijskraan gebeurd. Er zijn twee gewonden. Die zaten vast, maar zijn inmiddels bevrijd. Met hoe het met ze gaat is niet duidelijk. Op beelden is te zien dat de hijskraan is geknakt. Op een kerstmarkt in Limburg zijn afgelopen weekend een aantal dieren in beslag genomen. Die beesten zouden niet volgens de regels zijn vervoerd. Het gaat om twee alpaka's, twee geiten, drie schapen, een Shetlandpony en een ezel. De dieren kwamen van een verhuurbedrijf dat al vaker de regels aan zijn laars lapte. En de meest inclusieve kerststal van ons land staat in Zaandam. Oscar bouwt hem elk jaar op zolder en dit jaar is de coming-out in een winkel in het centrum. Het hele tafereel is van Lego en dat is niet het enige dat er speciaal aan is. Want zijn Jozef, Maria en Jezus vormen geen standaard gezinnetje. Het gezin bestaat uit uh, nou, drie, drie mensen die heel gelukkig zijn met de komst van een, kleine, van een klein kind. Die dat ook even liefde en aandacht gaan geven. Hoe het nou precies zit van wie nu de vader is en wie, wie niet is eigenlijk niet zo van belang. Het gaat erom dat dat kind in liefde opgroeit. Tot zover wijkt het niet eens zo heel ver af van een normale kerststal, maar Oscar heeft meer dingen bedacht. De herders zijn ook gekomen. Uh, nou, een van de herders zit bijvoorbeeld ook in een rolstoel, dat is ook, hè, want het is natuurlijk ja, in die zin wel inclusief. En ja, er zijn ook wat wijzen gekomen en de wijzen die bestaan nu uit een drag queen of een kameel, dat is natuurlijk ook wel eens een keer wat anders weer in het noorden bewolkt, op andere plekken zonnig, temperaturen net boven nul. komende nacht vriest het weer, min 4 tot min 8. Morgen begint met mist, later weer zon en temperaturen rond het vriespunt. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. In Noord-Holland rijdt het verkeer op de snelwegen Prima door op de N244-Edam richting Alkmaar... tussen Purmerend en Middenbeemster, 2 kilometer met een kwartier op onthoudt.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 Let's go! Een hele goede middag, we zijn er weer. Studio Tolweg Dina en de kerstversiering die hangt. Dus uh, ja, we gaan weer uh, lekker kerstig kerst worden de komende weken uh, bij de Zandbos Radio. You order the Christians and harvest for the world. De eerste plaats na het uh, nieuws en uh, weer van uh, twee uur. En uh, uiteraard uh, weer een nieuwe aflevering van Zandvoort op zaterdag. Ja. En Benno zit daar uh, voor, uh, weer tegenover mij. Goedemiddag, Benno. Ik zal, ja, goedemiddag. Maar ik zet even aan mijn wangetjes voor de kijkers. Ja, voor ze, de zien, het, ze ja. zien het hoor. Zet <laughs> even streepje live.nl. Ik, ik heb een beetje hangwangen en het lijkt wel. Ja. Hey. Zet Tot. je de kerstboom niet aan? Want uh, dan hebben we, nee, hebben we weer geen ik, uitzending. Ik ben, hè, we blijven dus overal, overal <laughs> over alles. Uh, wat er, als je ziet op de camera, van dat kerstboom. Dat hebben we net neergezet. Het gaat op batterijen, Ja, dat er niet de pleuris uitbreekt. Nee, nee, nee. Hele goede middag, luisteraars. Goedemiddag, Rob. Ja, we gaan er weer flink tegen haar overvol programma. En uh, dat gaan we straks beginnen met uh, even de, met de brandweerbellen. Ja, ik moet even met de brandweerbellen, want uh, uh, we kregen een paar weken geleden een uh, persbericht. De natuurbranden zijn geen seizoenswerk meer. Nou, daar willen we natuurlijk alles van weten. Dan hebben, gaan wij bellen met Giel Belen. Kent u hem nog? Of kent u hem nog steeds? Ja, dat is natuurlijk dat is een oud collega van mij trouwens van Radio Halem 105. Ja, daar heeft hij gezeten ook, hè? Ja, hij is precies 20 jaar jonger. En toen ik rond 1995 bij Halem 105 naar binnen stapte in de kleine Houtstraat... een piepklein abbernechtig studiootje, maar wel gezellig... was Giel daar technicus en hij maakte daar een kinderprogramma. Hij heette toen nog Michiel. Was uh, dat, dat hele kleine straatje, zeg maar, bij de gedempte Oude Gracht... daar aan de zijkant? Ja, Klopt, ja. En dan ja. Uh, aan de linkerkant zat dat uh, pand volgens mij. Ja, well, ja, ja daar ben ja, ik ook één uh, ja. keer uh, binnen geweest. Ja, en was, uh, nou ja, wat ik zeg... Uh, um, uh, wat simpel, maar uh, toch heel gezellig studiootje. Uh, en waarom gaan we Giel bellen? Omdat hij ambassadeur is van Music Kids. En, um, en Giel gaat volgende week een uh, live radioprogramma maken... in het Spaar Gasthuis. Nou, hoe, waarom daarvan, dat hopen we hem te, zelf te laten vertellen... Um, um, en dan, uh, nou ja, tweede uur zal ik ook even mee, gaan meenemen. Dat ja, we is... hebben ook voetbal trouwens, hè? En we hebben voetbal. Ja, DVVA uit uh, Amsterdam spelen we vandaag. Ja. Uits. En wij spelen nog wel. Laten we het zo wij krijgen. spelen nog wel. Ja, die anderen die gaan op weg naar huis. Ja, daar ja, hebben we het nog niet over gehad. Hè? Maar nee. wat een drama gisteravond. Ja, ja, vreselijk, vreselijk. Weer door strafschoppen. Hè? Het is een keer het thuis. liedje. Ja. Strafschoppen, niet aan beginnen. Nee, nee, niet aan beginnen. Gewoon winnen. Dat is het makkelijkste. Ja. Nou ja, uh, over sport gesproken. We gaan het ook hebben over kickboksen. Uh, dat doen we in de tweede uur. Kwart over drie. Dan hebben we met Debbie Kesking of haar man Dick Vrij. Ik krijg geen ruzie met ze, want ze zeggen... En alle twee zeer vertrouwd met de sport kickboksen. En er komt namelijk een... Uh, dat is morgen... Uh, even uit mijn hoofd... ja, morgen is er een clubkampioenschappen in Beverwijk. En in Beverwijk zit natuurlijk ook Randall Lawson. En daar gaan we in het laatste uur... gaan we daar uh, autosport uh, mee weer doornemen. Dan nog een andere bekende halemer, Paul Marcelje. En uh, Paul is uh, destijds uh, wethouder geweest... Uh, in van de gemeente Halem, Is uh, Sing en songwriter zouden we dat noemen, nu noemen. heeft in 2015 zijn laatste album uitgebracht. En, maar hij is ook uh, uh, woordvoerder van de Nederlandse. Um, organisatie van de Vrij Metselaars. En Paul gaat een lezing geven komende week. Over uh, in de Vrij Lorsje in Haarlem. Dus uh, hij zit in Brussel, maar dat maakt niet uit. We gaan hem gewoon vallen. Dus uh, dat is het eigenlijk een beetje voor van vandaag. En ja, er zitten ook heel veel berichten. Dat wou ik zeggen. En heel veel lekkere muziek. Ook dat. Laten we daarmee beginnen. Nou, die komt ook nog. Oh, maar okay. eerst uh, Pepsi, oh, nee. Pepsi en Shirley. Pepsi en Hardik. Oh, nee. Lekker de Deunes op de zaterdagmiddag. plaatje wat kwam uit uh, Fame, je hoorde de Kids from Fame en uh, High Fidelity. Dat is mooi hè, dat stond uh, vroeger uh, High fi uh, weet je wel, op je, op je stereo stond dat vroeger. Oh ja, High fi ja, Maar ja, dat hebben we tegenwoordig helemaal niet meer. Ja, het staat er niet meer op in ieder geval. Nee, nee, nee. nee we gaan uh, contact opnemen met uh, de brandweer, althans, die hangt al in de telefoon. Als ja, is... die hangt al in de telefoon. Uh, Maurice Peschier, daar gaan we mee praten. Goedemiddag Maurice. Goedemiddag, heren. Ja, goedemiddag. Um, Maurice, we kregen van Brandweer Nederland een, een persbericht via de VK ...veiligheidsregio Kennenbeland ging dat. Een bericht over uh, dat uh, natuurbranden... ...dat zijn er 750 geweest het afgelopen seizoen. Dat is niet niks eigenlijk, hè? Dat is best wel veel. Dat is uh, zeker veel, inderdaad. Ja, ja, ja. Z zien we daar ook een stijgende lijn in, in Nederland... Uh, ja, we zien zeker een stijgende lijn. En dat is eigenlijk de, de afgelopen jaren, wordt het al steeds meer. Kijk, uh, als je denkt aan vroeger, dan was een beetje het natuurbrandseizoen alleen in de zomer. Ja. Dus dan heb je het een beetje over juni, juli, augustus, uh, zo ongeveer. Maar we zien nu eigenlijk dat dat seizoen steeds langer wordt. Het, wordt steeds, nou ja, het begint eerder en het eindigt ook later. En ja, dat heeft gewoon te maken met de droogte die er is en de klimaatverandering die, uh, die er is. Ja, en dan ging dat uh, persbericht ook over natuurbranden geen. Is, is, uh... Is geen seizoenswerk meer, dat is de kop. En dat betekent dat we dus uh, bij wijze van spreken een jaar rond uh, natuurbranden kunnen verwachten. Ja, wij spreken eigenlijk over een, een risico um, op een uitbreidingsrisico op natuurbranden. Kijk, nu in de, de wintermaanden, hè, zoals het nu buiten lekker nat en, en koud is, dan ja. zal een brand niet zo snel uh, heel groot worden. Nee. Um, maar waar vooral het probleem zit, is bijvoorbeeld uh, nou ja, net voor de lente eigenlijk. Een beetje tussen uh, februari en maart ongeveer. Want uh, dan wordt het al droger. Ja. Uh, dan begint het al meer te waaien. Maar uh, de sapstromen in de bomen zijn nog niet op gang gekomen. Dus er is nog steeds heel veel droge vegetatie. Ja, okay. En dan kan een brand heel snel uitbreiden eigenlijk. Ja, ja. En door het ecologisch beheer van de laatste 30 jaar... Uh, is er ook heel veel hout blijven liggen in de natuur. Vroeger werd alles opgeruimd. Hè. Uh, speelt dat ook een rol eigenlijk in de, in, in, bij de natuurbranden? Ja, natuurlijk speelt dat een rol. Ja, er ligt inderdaad hè, Natura 2000. Dat zegt eigenlijk dat we uh, ja, meer biodiversiteit nodig hebben in de natuur. Dus behoud van onze duinen bijvoorbeeld. Maar ja, dat zorgt tegelijkertijd inderdaad... dat er meer brandstof in de duinen ligt, zoals wij dat noemen. Oftewel meer vegetatie die kan gaan branden bij Natuurbrand. Klopt, ja. Nu zitten wij, en daarom hebben we jou gebeld... als zandworders zitten wij natuurlijk helemaal omringd door natuur. Dus voor ons was het een beetje schrikken. In hoeverre moeten we ons zorgen maken? Ja, ik begrijp dat heel goed. Um, nou ja, in hoeverre, uh, dat is even een, een moeilijke vraag. Dat is voor iedereen anders in te schatten. Ja. Um, maar uh, wat wij uh, als brandweer bijvoorbeeld doen. Uh, wij hebben door het uh, duingebied in Noord-Holland meetstations staan. Ja. Die ons uh, actueel vertellen eigenlijk hoe droog het is op dit moment. Okay. in de Oké. Okay. En uh, op basis daarvan, uh, uh, ja, dan, dan maken we eigenlijk een, een inschatting van... Wat is de kans dat een brand snel uitbreidt? Uh, en hoeveel vo uh, voertuigen moeten we daar dan heen sturen als er een brandmelding binnenkomt? Ja, ja. En, en die st stations die staan in, zeg maar in direct contact met de meldkamer of hoe moet ik me dat voorstellen? Nou, daar staat, uh, in, eigenlijk lezen we die als brand weer uit uh, en daarnaast kijken we naar de, de weersvoorspelling voor de komende week bijvoorbeeld. Ja. Hè, als het nou de hele week uh, zonnig is en uh, hard gaat waaien, ja, dan is de kans groot dat een, een brand uh, snel uit kan breiden. Um, en op basis daarvan bepalen we dus uh, ja, met hoeveel voertuigen we erheen gaan. Ja. Da en daar hebben jullie al vaste plannen voor. Ja, ja, ja, dat ligt allemaal vast natuurlijk. Uh, bij een bepaalde waarde dan sturen we een x-aantal uh, voertuigen naar de dam toe. Ja, dat klopt. En het is niet niks, hè? Want uh, we hebben natuurlijk afgelopen... en moeten even in mijn geheugen graven... Uh, dit jaar nogal wat brand... natuurbrandmeldingen in uh, Muiden gehad een, een paar keer. En dan wordt, er wordt altijd vrij fors opgeschaald. Toch even zo gauw uh, zo'n zo kleine 50-man met voertuigen erop af, ja. hè? Ja, dat klopt inderdaad. Um, ja, Kijk, bijvoorbeeld die, die brand bij Zandpoort, uh, daar is een aantal uh, honderden vierkante meters in uh, vlammen opgegaan. Ja. Ja, in het, in het buitenland lachen ze ons eigenlijk uit voor dat soort uh, omvang, want dat is helemaal niks uh, vergeleken oh, ja? met bijvoorbeeld Amerika. Ja. ja. Alleen um, wat natuurlijk zo belangrijk is bij ons duingebied, wij zitten heel snel tegen de bewoonde wereld aan. Ja. ja. Um, en daarnaast wordt er ook drinkwater in het duingebied gemaakt. Dus we hebben heel veel uh, belangen eigenlijk die spelen als daar een brand plaatsvindt. Dus wij schalen heel snel op om die brand snel de tank te hebben eigenlijk. Ja, ja, ja. ja. Nou, en het is nog steeds gelukt, hè? want hier in de regio zuid kennemerland kennen we denk ik al jaren geen echte serieuze natuurbranden meer. Het is, um, het is altijd boven het kanaal. Uh, gelukkig zijn ze de afgelopen jaren vrij klein gebleven. Uh, ook omdat we er snel bij zijn inderdaad als brandweer. En ze worden snel gemeld natuurlijk door uh, nou ja, oh ja. dag dagjes mensen of mensen die in de plekgebouwen rond de duingebieden wonen ja. um, maar als we kijken naar verderop in Nederland dan hebben we toch wel hele grote branden gehad kijk in 2020 hadden we in de Peel echt de grootste natuurbrand ooit in Nederland ja, ja. Dus we zien echt wel dat het de, de afgelopen jaren meer zijn geworden. Maar ook in omvang, dus echt groter zijn geworden. En ja, als we naar de toekomst kijken, dan wordt het eigenlijk waarschijnlijk alleen maar meer. Ja. Uh, Maurice, nou gaan we richting de feestdagen. Uh, vuurwerk, uh, het is natuurlijk weliswaar verboden, maar iedereen doet het. Uh, in hoeverre maakt de brandweer zich zorgen dat bijvoorbeeld uh, uh, in uh, de dus vuurwerken, vuurpijlen in de natuur terechtkomen. en uiteindelijk tot een brand of brandje kunnen ontstaan? Ja, dat, dat risico is natuurlijk altijd aanwezig, uh, maar waar ik eigenlijk meer op wil wijs zijn bijvoorbeeld de wensballonnen. Oh, de wensballonnen, ja ja, ja ja. Ja, dat zijn een soort uh, ja, ongeleide uh, ballonnen natuurlijk, die laat je uh, in zandvoort op bijvoorbeeld, maar door de wind kunnen ze ver in het duingebied uh, weer neerkomen en daar een brand veroorzaken. Nou, dat moeten we natuurlijk absoluut niet hebben. Nee, dus nee. daar uh, maken we ons eigenlijk meer zorgen over dan over uh, vuurwerk. Dus bij deze, beste mensen, geen wensballon alsjeblieft. Inderdaad, ja. Oké, okay, geweldig. Nou, dankjewel voor je toelichting. Uh, we zijn een stuk geruster. Uh, de, wat, wat dat betreft kan Rob weer veilig gaan slapen... want die woont uh, aan de rand van, het, uh, van de duinen. Zeker, nou, ja, ik heb uh, nog wel een vraagje... Ja, oh, ja. want uh, in april hebben jullie nog uh, geoefend met een uh, Bambi-bucket... Uh, de, de, de, de waterzakken onder de helikopter. Ja, precies. Ja, ja, ja. Ja. Wat wordt daar nog uh, aandacht aan besteed? Ook uh, voor jullie, als brandweer? Nou ja, dat is een, een samenwerking met uh, Defensie. En uh, nou ja, voor de mensen die nog niet uh, wel weten wat dat is, dat is eigenlijk een waterzak die onder een helikopter van uh, Defensie komt te hangen. Um, ja, die pikt dus water ergens op en die dropt dat dus uh, in het natuurgebied waar de brand is. Uh, om de brand te ondersteunen. Uh, ja, en eens in de zoveel jaar dan oefenen we samen met de Defensie... om dat, uh, dat gestroomlijnd te krijgen, zeg maar. Ja, ja. Was, was jij ook aanwezig bij de oefening in uh, april in Zandvoort, of niet? Nee, nee de, op dat moment uh, stond ik op de repressieve dienst in Zandvoort. Dus uh, ik ben ook uh, daar waakzaam uh, voor onze, uh, nou ja, voor onze uh, plaats en natuurlijk de natuur eromheen. Oké, okay, helemaal goed. Goed, uh, dankjewel Maurice en een heel fijn weekend. En uh, fijn dat je even bij ons in uitzending wilde komen. Ja, dank we wel graag aan. Oké. Okay. Zo is dat. Fijn weekend. Nou, Rob, nog ja. even een update. Oh, uh, ja. uh, uh, nog even een update we hebben het toch over branden. Er was uh, vanmorgen om half vijf over half negen. een uh, brand, een bijgebouw. En in de Duindorrenlaan in Benveld. Uh, daar uh, heeft de brandweer ook onderzoek uh, naar verricht. Uh, daar hebben ze een speciale afdeling voor. Dus een team brandweer, brandonderzoek. Uh, en dan denk je, nou ja, dus, uh, uh, dat, gaat, uh, dat hebben we dan gehad. Maar toen brak er om vijf. Over half tien brakken brand uit in de Warmhovenstraat in Amuiden. Dat was een zolderbrand en daar moesten de nodige voertuigen naartoe. Um, eens even kijken, uh, ook waterwagens en daar moest team brandonderzoek ook uh, naartoe. En dan verder hadden we nog twee, uh, even kijken, nog een basisschool in Haarlem. Brandgerucht uh, waar ze druk mee waren. Um, dan nog twee reanimaties in Haarlem en in nieuw -Venep. Um, en nog een buitenbrand in Velsen Noord. Dus kortom, geen rustige zaterdag voor de brandweer. Nee, zeker niet. Het is heel opvallend, Benno. Nou ja, we houden we de berichten in ieder geval in de gaten. Mochten wat te melden zijn, dan hoor je het hier. Ik heb een miljoen in every other Behind the golden truth, trust can't be counted on. It's crooked as the Amazon, 'cause every road that I've been on leads me back to you. Is hier lekker hè, deze nieuwe zing van uh, Lost Frequencies? We worden back to you. Zie je de ja, en uh, we gaan als de brandweer uh, vandaag, want uh, zijn we zijn alweer uh, bij het weer uh, terechtgekomen, Benno. Vol hard gaan we vooruit, ja, maar zeker. je moet uitkijken, want het is plaatselijk glad in het hele land. Code geel, code geel. Ja, en, gelukkig uh, hebben ze wel weer van uh, Spanelanden gestrooid. Oh, dus, uh, heb je ze gezien? Ja, oh, ja oh. ze waren u druk aan ja, ja, ja, ja. Nou, gelukkig maar. Maar in ieder geval um, in Zandvoort is het uh, vandaag en morgen en overmorgen. In ieder geval uh, overdag boven nul en morgen twee graden. Maandag 1 graad. Dinsdag 0, dus 0 graden. En dan de rest van de week zit het tussen de 1 en 4 graden. Dus dat is. Uh niet al te veel. Eens even kijken. Uh, maandag wordt trouwens wel een mooie dag. We hebben 80% kans op zon. Dat, uh, dus dat is heel netjes. Het gaat wel een beetje vriezen in Zandvoort. Uh, de komende week. Uh, dinsdagnacht wordt het in ieder geval min 3. Um, dan verder blijft het... Uh, nog, va valt het eigenlijk allemaal wel mee. Min 2, min 3. Maar ja, met deze uh, vreselijke tijd van energiekosten... Is het natuurlijk wel... Uh, kan het, uh, hebben we liever dat het warm water... Regend, zullen we maar zeggen. Ja, dus zeker. Dus, zeker. dus um, nou, het wordt al een wat zon. Maandag en dinsdag 80 tot 70 procent kans op zon. De wind draait, waait uit zuid-zuidoost. Uh, nou, en drie boven voor. En dat is het zo'n beetje. Dus een rustig weekje mogen we hopen. En dan volgende week dan uh, komt er wat meer neerslag. Maar dat is pas volgende week en dan kan er nog heel veel gebeuren. Zo is Benno, dankjewel. En ik kijk uh, ondertussen nog even op de ZFM app. Ja, en ja. Uh, sinds uh, deze week staat er ook uh, de, de temperatuur in Zandvoort op. Hè? De oh, exacte en? temperatuur. Ja, nou, bij de watersportvereniging uh, Zandvoort geeft die momenteel aan 1 graad boven. 0 ,0. Ja. Met een gevoelstemperatuur van uh, min 0,9. Dus uh, <laughs> min... <0 ,9. laughs> ja, ja, het is op de tiende. Ja, ja, ja. Dus uh, nee, mocht je het weer willen volgen... ook dat kan via onze eigen ZFM-app. Dat was het weer. En dat is best wel koud, allemaal natuurlijk. Hè? Momenteel 1 uh, graden, dus uh, blijf lekker binnen. En luister naar het geluid uit Zandvoort. Uh, Al 32 jaar, dit is CFM. En deze ken je uiteraard uh, van uh, iemand anders, de Commodore's en de Nightshift. Maar uh, die uitvoering draaien we ditmaal niet. We hebben een hele andere, mooie gevonden. En die is van uh, Bruce Springsteen. Hier is inderdaad datzelfde nummer, de Nightshift. He was a friend of mine And he could sing his song His heart in every line Marvin, Marvin. Sang of the joy and pain He opened up our mind You can hear him say, "Oh, talk to me, so you can see what's going on." Say you will sing your songs forevermore, forevermore. Gonna be some sweet songs coming down.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 Sing your songs forevermore, evermore. Gonna be some sweet songs coming down on the night shift. On the night shift. I bet you're singing proud. Oh, I bet you're full of cry. It's gonna be a long night. It's gonna be Home. I know you're not alone on the night shift, wanna miss your sweet voice, that soulful noise on the night shift, we all remember you, your song is coming through. De hele mooie uitvoering van uh, de Commodore's uh, single The Night ship Je hoorde uh, inderdaad uh, Bruce Springsteen zoals ik uh, bij het begin van de plaatje al uh, tegen jou uh, vertelde. Het is even en half drie, dat betekent dat we weer naar het voetbal toe gaan. En vandaag spelen we uit in, uh, in Amsterdam. Aanwezig is uh, Jan van der Leden bij uh, DVVA, SV Zandvoort. Goedemiddag Jan, welkom. Goedemidd goedemiddag Rob. Goedemiddag, hoe is het daar? Zijn we helemaal uh, weer uh, fit om er tegenaan te gaan? Nee, nee, nee, nee, nee. nee. Er missen nog wel wat spelers vandaag. Moot, die belde vanochtend uh, ziek af. Daarnaast is Kast uh, nog uh, afwezig. Uh, Burtwater is nog afwezig. Berg is nog afwezig. Koen Gielsen is nog afwezig. En dat zijn toch echt wel een paar motoren op het middenveld die, die je mist. Ja, zeker. En uh, hoe is dat uh, opgelost? Nou, hoe uh, ja, is het opgelost? Die wil het niet weten. We zien, uh, ik zie een Max Aardewerk nu in het veld staan, die, die heeft zijn dreven vandaag. Die uh, een aantal jaren geleden constant in het eerste gespeeld. Maar uh, is al uh, twee, drie jaar gestopt. Die, die uh, speelt het af en toe in het, in het derde mee. Maar ja, nu staat hij weer in de basis van het eerste. Jeet, dan, dan hebben, is de dood hoog. Uh, en we hebben een aantal jonge jongens uh, uit de jeugd op, uh, op de reservebank zitten. Uh, Simon van der Meij, Mees van Galen, Kai Bloem, Mika Bloem. Dat zijn jongens van uh, 17, 18 jaar, die, uh, die hopelijk straks weer een kans krijgen, of, uh, weer, een kans gaan krijgen. Zeker, nou de wedstrijd is net begonnen. Ja, de DVVA, ja, best uh, goed op dit moment uh, in de competitie uh, bezig, op de derde plek, hè, geloof ik. Ja, ja. maar ja, ze, hebben, ze scoren niet heel veel. Maar wij scoren wel makkelijk. als zij scoren. En dit, dit moment, wij uh, nou ja, gaan we de aanval doen, Ja, we waren ook net... We waren net begonnen voor jullie belden. Dus, uh... Ja, dat vermoed ik. Ik geldt eigenlijk op het, op het fluitje. Joh. Kijk, kijk, kijk, kijk. Ja. Nou ja, jij gaat de wedstrijd voor ons in de gaten houden. We kijken ja. even hoe het verder verloopt. Anders komen we nog even, even voor drie uur bij je terug, Jan. Nog even voor maar, een updateje. Als er wat gebeurt, laat het weten. Helemaal goed. Dankjewel voor dit moment. Ja, tot zo. En tot zo. Dat was Jan van der Leden. Hij is vandaag aanwezig bij DVVA SV Zandvoort. Uiteraard, waar bij nu zeggen, nog steeds 0-0. De single van uh, Will to Power en uh, Baby I Love Your Way. Benno, jij zei het aan het begin. Je wilde een beetje kisterige muziek horen ook ja, eh, ja, vandaag. Ja, ja, ja. Heb je wat? We hebben er een gevonden. Ja, als de eerste valt. Hier is uh, Emma Heesters. Als ik het zag onder de Dat ik van je hou. En als ik in je ogen kijk. Ogen kijk. Perfect, het lijkt al zo lang geleden Vorig jaar, mijn vrienden daar Toch was ik niet tevreden Bebonst bij de open haard Tot de want jij was niet daar De boom die staat, lichtjes aan Voelt nog een beetje leeg Maar alles verandert Met uh, de versierde studio van uh, CFM. En deze platen op de radio. Dan uh, gaat het wel goed komen met de kerst uh, dit jaar. Hoort, uh, als de eerste sneeuwval te zingen van uh, Emma Heesters. We gaan weer wat ander nieuws met je doornemen. Wat, wat voor nieuws wil je aandacht aan geven, Benno? Nou, uh, moet je horen Rob. Het is uh, RTL Nieuws. Die heeft een onderwereldkaart uh, gemaakt. En daar hebben ze een speciale onderzoeksredactie voor. En het werd, uh, nou, de, die onderzoeksredactie werd ondersteund door uh, verschillende geleerden. En... Um, en dat gaat over de, de kwetsbaarheden van gemeenten, hun inwoners en bedrijven. En, uh, en de invloed van de georganiseerde misdaad. En we hebben nog zo'n 352 uh, gemeentes in Nederland. Moet jij raden waar we zandwoord staat? Nou, in de top 10 of niet? Nee, ja, nee gelukkig oh, niet. niet. Oh, dat niet? Nee, oké. Okay. Nee, dat hadden we wel een uh, uh, palzeglas uh, vrij. Nee, no, nou, ja, je, je, je, je ziet het genoeg hoor bij huis hier. Dus, uh, oké. Okay. Nee, maar het is toch altijd nog wel schrikbarend. Uh, Zandvoort staat op de plek 34. 34, en, nou ja, <laughs> dat is mooi. Ja, en als je nagaat uh, dat uh, Bloemendaal op plek 348 staat, uh, Heemstede op 333 en Haalem op 75. Dan, uh, dan vallen we wel op. Ja, maar dat komt uit. omdat we een beetje Amsterdam Beach zijn natuurlijk. Hè? Ja, ja, misschien wel. En uh, in ieder geval uh, inwoners verdacht van ondermijnend delict. Die, uh, dan staat Zandvoort op uh, plek 56. Huishoudens met prob problematische schulden op plek 25. Hoog risico jongeren staat van wat op plek 13. Wapenhandel, hou je vast, plek 16. Ben ja, neuntje, <laughs> ja, ja, ja. Ik bezit het niet hoor. En uh, een pand uh, in bezit van veroordeelde eigenaar, plek 77. Dus, uh, nee, dat is een behoorlijke, en dat is, uh, ja, ze zijn niet over één nacht ijs gegaan. Ze hebben twintig indicatoren hebben ze gekozen, en dat samen met die, met die uh, uh, wetenschappers. Uh, dus, uh, ja, er is dus een uitgebreide studie naar gedaan. Dus ik zou maar zeggen, uh, nou ja, je, wil je er meer over weten? Dat kan allemaal. RTL Nieuws, daar uh, staan de artikelen, en de uh, onderwereldkaart van Nederland. Ja, ongelooflijk. Het is dat we zo hoog uh, scoren bij ja, heel het, veel uh, rubrieken. Het was wel even schrikken, ja. Het, uh, nou ja, daar wou ik het even belaten. Ik moet even bijkomen. Zeker. Nou ja, we hopen dat uh, we zo dadelijk contact hebben met uh, Giel en uh, over de actie van aanstaande maandag, hè, de ja. radio-uitzending. Nou, uh, de, we blijven even wachten of uh, de verbinding gaat lukken met uh, Giel. En dan hoor je dat zo dadelijk hier op de Sanfordse Radio. Voor de liefhebbers een jaren tachtig plaats... It is Joy Sims and coming to my life. voor de uh, disco-liefhebbers Josh Simpson uh, coming to my life. Zet je radio onder de kerstboom. Drive and home for Christmas. En zet hem op VFM Uh, komt hij weer langs natuurlijk hè deze kerstklassieker Chris Ria in Driving Home uh, for Christmas. Even een vraag aan uh, Jan van de leden. Jan, staat jouw kerstboom al uh, thuis of niet? Ja, die staat. Die ja, ben je er al helemaal ja. klaar voor? Ja, en die staat heel mooi. Nou, hartstikke mooi. Uh, lampen aan en uh, gaan. Ik moet wel zeggen dat het, tot het eerste wel leven een kunstboom is Oh, oké, oké, oké. We wel een hoop binden. Omdat, uh... Een hoop binden, een kunstboom. Ja, het scheelt een hoop bende. Oh, het scheelt een hoop bende. Ik wou zeggen, het geeft een hoop bende. Nou nee, ja, helemaal goed uh, Jan. En hoe is het op het veld trouwens? Ook goed of niet? Nou, wij, uh, wij verliezen wel de slag op het middenveld. Hè? Want uh, dan zie je toch wel dat je jongens als Cas de Vries en Koer de Gielse misten. En, want uh, ja, uh, BVVA ja, is even sterker op het middenveld, even feller. Achter houdt we het nog steeds dicht. Uh, Milan wordt nu gevloerd. Ja, Jan, even een vraagje. Hè. Ja, je ja. zei het, hè, heel veel uh, vaste spelers... Uh, die zijn er uh, vandaag uh, niet. Uh, ja, de, de invallers, hoe doen ze het op dit moment? Gaat goed? Uh, uh, Silvio... Hij uh, staat in de spits. Hij staat eigenlijk vrij eenzaam in de spits. In de spits. Uh, Max Aardenwerk die, die, die redt het op, op dit moment nog goed. Ik weet niet hoe zijn conditie is. Ik denk, zo aan het lijf te zien, is niet echt heel, heel, heel erg sterk qua conditie. Maar ik ben benieuwd hoe lang hij het volhoudt. En verder zijn we eigenlijk wel wat vaste basisspelers. Ja, oké. Okay. Dus, nou, we gaan er uh, nog even tegenaan uh, voorlopig... Uh... Dus is de eerste helft nog uh, wel even aan de gang natuurlijk. Dus wij komen straks uh, in de tweede uur uh, van dit uh, programma weer bij terug, uh, Jan. Ik hoor het, ik, ik spreek jullie. Is goed, tot zometeen. Dankjewel voor de, dit moment nog steeds 0-0 uh, daar in uh, Amsterdam. De wedstrijd uh, DVVA tegen SV in Zandvoort. En Jan van der Leyen is er voor ons bij. Wij gaan op naar het nieuws van drie uur. En daarna zijn we er nog twee uur lang. Met uiteraard heel veel gezellige platen, maar ook info. Heel veel info uit Zandvoort en de regio. Zoals je dat gewend bent, het lokale geluid van Zandvoort. 24 uur per dag op radio en tv. Met nu Toto. Hier is RPK. Ik hoor de drums that go ze hears alleen whispers of van quiet conversation.